5 uur. Denate Kok met het NOS-journaal. Bij demonstraties in Parijs zijn zeker 126 mensen opgepakt. Voor het wekelijkse protest van Gele Hesjes waren dit keer veel meer agenten opgeroepen. Omdat veel actievoerders boos zijn over de snelle miljoenen hulp aan de door brand deels verwoeste Notre-Dame. Zelf vragen ze al maanden te vergeefs om hulp aan Fransen die moeite hebben om rond te komen. Onder de betogers wilden vanmiddag optrekken naar de kathedraal, maar de politie sloot de toegangswegen af.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 Verder wordt reizigers geadviseerd om de Schiphol-app te gebruiken. Daar kunnen ze onder meer hun vlucht volgen en zien hoe lang de wachttijden zijn. Het Egyptische volk mag zich vanaf vandaag in een referendum uitspreken over het aanblijven van president Sisi en de uitbreiding van zijn bevoegdheden. Het referendum over de grondwetswijziging duurt drie dagen. Afgelopen dinsdag ging het parlement van Egypte er al mee akkoord dat Sisi tot 2030 aanblijft. Ook krijgt hij meer macht, zoals het benoemen van rechters. Tegenstanders vinden dat de Egypte hiermee afglijdt naar een dictatuur... en ook vinden ze dat het referendum veel te snel komt... waardoor ze geen tegencampagne konden organiseren. De parkeerterreinen van de Keukenhof zijn vol, meldt het Bloemenpark in Lisse. Er kan geen auto meer bij en ook de aanvoerwegen zijn dichtgeslipt. Verkeer dat nu nog via de N207 en de N208 naar de Keukenhof komt wordt weggeleid... en ook de pendelbussen naar het park rijden voorlopig niet.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 De westelijke rondweg van Alkmaar is dicht, de N9 naar Den Helder. Na een ongeluk tussen de afrit Egmond en Bergen staat het stil. Je kunt beter omrijden via de Ring Oost. En verder is het nog steeds heel druk rond de Keukenhof. De rijbaan van de N208 Sassenheim-Haarlem staat vast tussen Lisse en Hillegom. Daar een kwartiervertraging zeker. Uh, alle parkeerplaatsen zijn open en er ligt ook wat olie op de weg na een ongeluk. En dat was de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Leven was, Leven, was. Leven was lang niet zo fijn. j -box.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 我現在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 Je bent bang en boos Ken je dat, er is van alles los. Wat je doet, ben je krijgen niet uit je kool Wat je doet, niemand geeft je een schouderklok Maar God is dat wel ver Ik ben geen lievertje, maar ook geen kerel zonder haar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 Hey! Dat carnaval... Maar vanavond ben ik erbij Ook Natuurlijk nog ontmoet. Dit, dit, dit is ZFM. Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje. Zonbogen. Schudden met die toeters. Hand in de lucht. Monde Juhu. Hey. Dat klinkt rechts goed. Hey. Korrieg die handje in de lucht. Hey. De beat hey. is aan de deuren dicht. Alles maakt uit behalve het licht. Iedereen maakt geluid. Komt uit Helmond. Maakt niet uit, hoe haar zit los, hoe jeugd zit strak. Gelijk wel, vaak u hem verpakt. Roken komen eens dichterbij, ga er vanavond mee met mij. We gaan heen en weer, we gaan op en neer. Roken maakt me gek, met dan lekker de vlek. Oeh, lekker! We gaan heen en weer, ja! We gaan op en neer, Roken maakt me gek, met dan lekker de vlek. Kudde met de kontje, snolle bolletje. Ik is een goed begin. Gij hebt een opening en ik heb zin. De nacht is kort, maar de mijne lang. Ik heb geen zadel, bel en stang. Ik zing heel slecht, maar bedoel het goed. Je weet niet half je met mij doet. We gaan heen en weer, we gaan op en neer. Stroken, maak me gek. Met een lekkere lijf We gaan heen en weer, heen en weer. We gaan op en neer, op en neer. Maak me gek, maak me gek. Met een lijf. Oh! oh, oh. Kudden met de kontje, snolle bolletje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 bent heel dik geworden en uw man viel juist op slang hey, ja. Hij vond onlangs een dunner ding, nu jankt u op de bank Bedenk dan eens, het valt wel mee, het leven het lijkt wel zwaar Maar u heeft nooit geen hechten in de tuin en dat past naar. Nou, meid, niet, world the time. Go, go, om het af te leren dan? Je weet het, hè? Alleen als hij ijs en ijskoud is. Dit is ZFM Zandvoort. Zeggen wil, maar ik vind ze niet, maar ik vind ze niet. Het is toch niet zo moeilijk. Het zijn er niet zoveel. Ik zing dit liever met dit liefdeslied, met de woorden van Amor en het ritme van mijn hart. Probeer ik jou te raken met elke liefdespijl die ik in jou had gespielt. Op jou Ik weet niet wat ik zie, ik weet niet wat ik zie. Voel jij misschien ook liefde, maar weet je het zelf nog niet? Ontvang ik jou met deze melodie: Met de woorden van amore en het ritme van mijn hart. Probeer ik jou te raken met elke liefdespeil die ik in jouw had vier.